Geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijssel.nl Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Een goedemiddag. Protesten Egypte houden aan. PvdA-voorzitter haalt uit naar VVD en CDA. En minister Roosendaal ontbiedt de Iraanse ambassadeur... om de executie van de Nederlandse. Het weer overwegend zonnig met de middagtemperatuur rond het vriespunt. Alleen in Zeeland kan het plus 2 graden worden. Morgen in het noorden midden-eerste overwegend bewolkt. Smiddags overal helder. Het wordt dan 0 tot plus 3 graden. En na morgen neemt de bewolking verder toe... en lopen de temperaturen verder iets op. Voor de vijfde dag op rij gaan Egyptenaren woedend de straat op. En opnieuw zijn er botsingen tussen de politie en demonstranten. Er zouden sinds dinsdag al tientallen doden zijn gevallen. President Mubarak heeft het uitgaansverbod inmiddels verlengd... maar niets lijkt erop dat het gaat helpen. We hebben contact nu met Jos Strenghold. Hij woont al twintig jaar in Cairo. Uh, meneer Strengholt, durft u nog wel de deur uit? Ik ben de deur uit. Ik sta nu in een supermarkt waar ontzettend gehamsterd wordt. Mensen zijn zo benauwd voor wat er gebeurt... Dat uh, ja, iedereen in het groot aan het inkopen is. Ja, en, en, kunt, u, kunt u beschrijven waar, waar, waar woont u? Is dat... Ik woon in het zuidelijke, zuidelijke wijk van Cairo, waar het doorgaans wel rustig is. Mm -hmm. uh, hoewel we gisteravond vlak bij ons huis ook uh, veel, veel schoten hoorden en, uh, en demonstraties. Mm -hmm. Dus ja, het komt, uh, komt op elke plek. Ja, uh, hoe ziet het eruit in de supermarkt? <laughs> Chaos. <laughs> Er zijn veel mensen, mensen en uh, erg, erg volle karretjes en uh, schappen die al leeg raken. Mm -hmm. En uh, om vier uur gaat straks de avondklok al weer in, dat is over twee uur hier. Dus mensen zijn, uh, hebben, hebben haast om hun spullen nu te halen. Ja, ja maar, zijn er al veel dingen niet meer te krijgen? Nou, uh, vrij dramatisch, er is geen vlees meer hier in de schappen, maar dat, dat overleven we wel. Oké, okay. en verder? Nou, nee, verder valt het nog wel mee. Okay. Maar goed, dat is moeilijk te beoordelen, want het is de eerste dag dat mensen zo aan het inslaan zijn. Mm. Ik neem aan dat het komt omdat er gisteren hier en daar wat uh, geroofd is uit winkels. En mensen zijn bang voor wat er komen gaat, dus uh, vandaar is het nu een groot gaan inkopen. Ja, ja. Bent u ook bang? Nou, bang, bang voor chaos, ja. Niet voor onze veiligheid of zo. Ja, heeft u het idee dat de Egyptenaren nu een beetje losgeslagen zijn? Of, of weten ze eigenlijk wel wat ze doen? Ja, ik denk wel dat, uh, dat, dat mensen het niet goed mee hebben wat er aan de hand is. Uh, de demonstraties groeien alleen maar. Ja. Uh, dat was vanochtend, begonnen vanmorgen al vroeger dan gisteren. Uh, en de aantallen zijn voor zover ik het kan overzien ook groter. Uh, en ja, ik zie niet waar het ophoudt. Ja, en die avondklok, u zei net om vier uur gaat de avondklok in, maar ja, houden mensen zich daaraan? Ik vermoed niet dat uh, de mensen dat doen. Ja. Sowieso uh, houden mensen zich niet zo erg aan regels in dit land. Maar uh, deze regels zullen ze zeker met vreugde overtreden. Ja. En het leger, dat, uh, dat steekt volgens nog geen vinger naar ze uit. Hè? Nee, en ik denk, ik heb zelf de indruk, maar het is eigenlijk puur koffie kijken dat het leger vooral afwacht wat er gebeuren gaat om te zien welke kansen gaan kiezen. Nou, dat, dat hebben ze nog. Maar het leger staat toch aan de kant van Mubarak? of werkt dat niet zo daar? Ja, niet, dat staan ze zeker, maar als, als zal blijken dat het volk in zo'n opstand komt... dat er een eind komt aan het regime van Mubarak... dan vermoed ik zomaar dat het leger eieren voor zijn geld kiest... en, en uh, zeg maar, uh, net wat eerder besluit aan de kant van de opstand te staan. Mm -hmm. En uh, meneer Strenghold, hoe blijft u op de hoogte van het nieuws? Lukt dat een beetje? Ja, lastig, omdat we hier geen internet hebben. Maar uh, uh, Al Jazeera is bij ons op televisie. We hebben satelliet-TV en kunnen dus uh, vanuit de hele wereld wel uh, beelden ontvangen. Uh, en dat werkt voorlopig. Ja. Goed, u, ben, u bent nog uh, in de supermarkt. Uh, u, gaat, ja, uh, ja, ja. u gaat straks naar huis. Uh, hoe, ja. hoe moet ik me dat voorstellen? U doet de deur op slot, op drie sloten, luiken voor de ramen. Nee hoor, zo is het niet. Want het is opvallend hoe de bevolking hier zich echt tegen de, gezamenlijk tegen de politie keert. Mm -hmm. En uh, onderling zijn er geen problemen. Dus ik ben echt niet bezorgd over onze eigen situatie. Met andere woorden, als de politie maar uit de buurt blijft, dan uh, blijft u ook rustig. Sorry, zeg het nog een keer. Als de politie uit de buurt blijft, dan blijft u ook rustig. Ja hoor, en die hebben bij mij niks te zoeken. Oké, okay. daar houden we het bij. Dank u wel, Jos Strenghold vanuit Cairo. De partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid... heeft vanochtend fel uitgehaald naar CDA, VVD en PVV. Dit is een kabinet waar iedereen voor zichzelf gaat, zei ze. geen Boer op het PVDA-congres in Groningen. Dat is harde taal. Ja, het is duidelijk dat er verkiezingen voor de deur staan op 2 maart. En de Partij van de Arbeid die wil dus dat dit kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer. En uh, ja, volgens de Partij van de Arbeid, de monden van de partijvoorzitter Lilianne Ploemen. Uh, maakt dit kabinet gewoon geen eerlijke keuzes en voert het geen sociaal beleid. Ja, en dan richt haar pijlen als eerst op het CDA. Want daar hebben de conservatieve krachten het pleit gewonnen, zegt ze. En volgens Ploemen hebben mensen als Hans Hille van het CDA, de minister van Defensie... afstand genomen... Van van de sociale flank van het CDA. Luister even naar Lilianne Ploemen. Met Bijbelcitaten strooiend zet hij mensen voor wie het even niet meezit in het leven letterlijk weg als dwazen die geen moeite willen doen om er iets van te maken. Dwazen die dan ook niet moeten zeuren als het in hun leven minder goed treffen. Partijgenoten, is dat nou wat er overgebleven is van het CDA dat we kennen? Van het CDA van barmhartigheid en solidariteit?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 Ja, maar het is niet alleen het CDA. Ook Mark Rutte van de VVD eh, moet het ons gelden bij ploemen. Beste Mark, als je nou echt eerlijk bent... vind jij het dan werkelijk eerlijk om de huren van gewone gezinnen te verhogen... terwijl je de miljarden slurpende villa-subsidie in stand houdt? Vind jij het dan eerlijk om studenten te belasten met een boete op een jaartje extra studeren... terwijl je helemaal niks vraagt van bankiers... En het is ook echt knap van je dat zelfs GroenLinks nu denkt... dat de militaire missie naar Afghanistan een politietrainingsmissie is. Je kan wel merken, beste Mark, dat je uit de foodbranche komt. Vroeger verkocht je pindakaas. Smeuig tot op de bodem. Tegenwoordig verkoop je Larikoek. Ja, applaus dus genoeg voor de partijvoorzitter. Ook de PVV moest het Daar had ze ook geen goed woord voor over. Want Wilders verraadt zijn eigen achterban, zei Ploemen. Nou, je merkt dus hier dat bij de Partij van de Arbeid... Uh, ja, alles in gereedheid wordt gebracht voor de Statencampagne voor 2 maart. Nu is het nog bij ploemen en we wachten nog op de speed van Job Cohen. Later vanmiddag hier op het congres. Margreet Boer op het PVDA-congres in Groningen. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Meneer minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... praat vanmiddag met de ambassadeur van Iran. Roosentaal wil uitleg over de ophanging... van de Nederlands-Iraanse vrouw Zahra Bahrami. Ze werd eind 2009 opgepakt toen ze op familiebezoek was in Iran. Ze werd ervan beschuldigd dat ze cocaïne had gesmokkeld... en dat ze deel uitmaakte van een gewapende oppositiegroep. Pogingen om haar via diplomatieke weg te helpen haalden niets uit. Iran liet geen hulp toe... omdat haar Nederlandse nationaliteit daar niet wordt erkend. In Nederland betaalde twee advocaten... maar die konden de executie niet voorkomen. Het doodvonnis tegen Zagra Bahrami werd begin deze maand uitgesproken. Haar advocaat is verontwaardigd... omdat hij niet van tevoren was ingelicht over haar executie.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 Die komen erop neer dat er geen enkel belang tussen de patiënt en de dokter mag komen. En als mensen illegaal uh, dit soort afspraken hebben... dan kan een uiterste instantie... dat betekende dat ze uit onze vereniging worden gehoiëerd natuurlijk. De chirurgen zouden van de bedrijven onder meer reizen aangeboden krijgen... als ze protheses zouden afnemen. Indonesië. Daar zijn gisteren 19 parlementariërs gearresteerd. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan corruptie en machtsmisbruik. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Uh, wat hadden ze misdaan? Nou, ze hebben geld aangenomen voor hun, in ruil voor hun stem. Toen er gestemd moest worden voor een uh, benoeming van een topfunctionaris van de Nationale Bank. En uh, Ze hebben toen uh, bedragen van uh, 20.000 tot 100.000 euro opgestreken. Toen maar. Maar dat ze nu ook echt gearresteerd zijn, dat, dat is toch vrij bijzonder voor Indonesische begrippen? Ja, het was een grote schok uh, toen ze werden opgepakt, want 19 op één dag en eentje werd er zelfs van het vliegveld geplukt, alsof ze uh, voortvluchtige misdadigers waren. Dat, uh, dat hakt er hier wel in, dat is wel het nieuws van de dag en ja, de schok is zo groot dat uh, mensen eigenlijk nog niet weten wat ze ermee aan moeten collega-politici uh, hebben maar vandaag besloten om bij de mensen op bezoek te gaan... om te kijken of ze het goed maken. Ze waren parlementariërs, ministers en zo. Die liepen de deur plat in de gevangenis. Een schok door uh, corrupte Indonesië. Ja, hoe komt het eigenlijk dat nu dit keer uh, er wel iets gebeurt? Nou, dat komt doordat uh, die anti-corruptiecommissie, de, de KPK... Uh, eindelijk weer op orde is. Uh, die heeft een hele tijd onder vuur gelegen. Heeft tegenwerking gekregen van justitie, van politie. Want ze hebben natuurlijk een hele hoop vijanden gemaakt. En nu eindelijk hebben ze een nieuwe voorzitter. En er zijn wat uh, affaires uh, achter de rug en alles is weer... Uh, ...zo goed als uh, in orde. Mm -hmm. En die KPK die dacht nu vandaag uh, of gisteren van... Uh, ...ja, we kunnen nu weer met uh, volle kracht vooruit... ...en we gaan eindelijk eens een grote zaak aanpakken. Zo, betekent dat dat we nog meer van deze commissie kunnen verwachten? Gaan er nog meer koppen rollen? Nou, als het aan de commissie ligt zeker. Maar uh, ja. waarschijnlijk is dit echt een testcase, want... Uh, als ze dit uitgevochten krijgen, ja zeker dan, dan gaan er uh, koppen rollen... en dan gaan er misschien nog wel belangrijkere personen aan. Maar uh, de, de tegenwerking is nu al op gang gekomen. Er zijn al politieke partijen die, hun mensen zeggen, bij, uh, die zeggen dat ze hun mensen zullen gaan steunen door het dik en doen. En er zijn al politieke partijen die zeggen dat achter deze arrestaties een politieke agenda zou zitten... En dat deze KPK eigenlijk moet worden opgeheven. Dus uh, dit, dit wordt echt een test voor hoe krachtig en hoe machtig deze anticorruptiecommissie eigenlijk is. Spannend. Dankjewel. Michel Maas in Jakarta. In Wormerveer in Noord-Holland woedt een grote brand in het bedrijf. In het gebouw worden houtverwerkingsmachines gemaakt. Het vuur brak aan het eind van de ochtend uit. Uh, het is niet duidelijk waardoor. De brandweer krijgt hulp van korpsen uit de buurt. Sport. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Moskou... was er op de 1500 meter weer een gevecht tussen Irene Wust en de Canadese Christine Nesbitt. Sebastian Timmerman, hoe deed Wust het? Ze deed het goed. Niet goed genoeg voor de overwinning. Want die gaat naar Nesbitt. En die boekt daarmee haar vierde overwinning op de 1500 meter. Kortom, ze won ze alle vier. Maar Irene Wust wordt tweede met maar 1300 ste van een seconde achterstand op Nesbitt. En dat is een goed teken met het oog op de WK Allround in Calgary. Die worden over twee weken verreden. Gisteren maakte Wust het Sablikova ook al moeilijk... Op de 3 kilometer. En ze is in vorm. Uh, de tijd die ze vandaag rijdt, 1.56.93, 93 is ook haar beste seizoenstijd. Sablikova wordt derde, Leenstra en Voorhuis vierde en vijfde. Op de 500 meter een overwinning voor Jan Smekens. De top vier uit het wereldbekerklassement is er niet in Moskou. Dat zijn Aziaten en zij doen mee aan de Asian Games. Maar met 34-93 rijdt Jan Smeekers ook gewoon een goede tijd. Want het is een tijd die hij dit seizoen nog niet gereden had. Zijn vijfde zegen dus. Hij in de otterspeer wordt achtste, rijdt een persoonlijk record en Stefan Groothuis tiende. Bij de vrouwen Margot Boer op het podium tweede achter de ongenaakbare Jenny Wolf die alweer heeft gewonnen. Richardson wordt derde net voor Annette Gerritsen en Laurine Van Riesen. De Belgische tennister Kim Kleisters heeft de Australian Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Chinese Na Li. De eerste set verloor Kleisters nog, maar daarna herpakte ze zich. Ja, ik ben echt super blij En um, goh, het, is, uh, het was een heel intense wedstrijd, zware wedstrijd ook fysiek. Maar um, ik ben blij met de manier waarop ik heb, ben kunnen terugkomen na de na die eerste set te verliezen. Kleisters heeft al veel prijzen binnengehaald in haar carrière, maar het is voor het eerst dat ze de Australian Open wint. Ja, um, uiteraard betekent dat heel veel natuurlijk. Hè. Um, ik, ik probeer elke grenslem mijn best te doen en, en spijtig genoeg was het uh, op die andere drie er nog nooit van gekomen, maar nu hier in Australië wel. Dus um, Daar ben ik natuurlijk heel tevreden mee en uh, ik ben ook heel, heel tevreden met de manier waarop ik ben kunnen groeien eigenlijk, in het toernooi. Want ik ben niet altijd even sterk begonnen, maar uh, toch al, de laatste twee wedstrijden toch wel mijn beste tennis gespeeld, denk ik. Edwin van Kalker is bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Morits op de 16e plaats geëindigd in de tweemansbob. We hebben het dus over bopsleden. Overwinning ging naar de Duitser Machata. Dus verkeersinformatie bij de ANWB. Helene de geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat al de hele middag een, of de hele ochtend eigenlijk ook al een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooimeer en Knopendiemen nu nog 9 kilometer. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht bij Knoopendiemen. Verkeer vanuit Amersfoort kan het beste omrijden via Amsterdam, via Utrecht over de A27 en de A12. Verder is er een weg dicht door een ongeluk. Dat gaat om de N246 tussen Beverwijk en Westgraafdijk. De weg is in beide richtingen dicht bij Krommenie. De hoofdpunten van het nieuws. De protesten in Egypte houden aan. Zowel in Cairo als in Alexandrië zijn weer duizenden mensen de straat op gegaan. PVDA-voorzitter Ploemen heeft fel uitgehaald naar de VVD en het CDA. De partij congresseert vandaag in Groningen. En minister Rosenthal heeft de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden. Aanleiding is de executie van een Iraans-Nederlandse vrouw in Iran. Dit was het NOS Journaal, zometeen Tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter De Bie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Met vandaag onder meer de ondergang van elektronica keten IT. Ondernemen in Tunesië, is dat riskant of een mooie kans? En de Fashion Week in Amsterdam. Die is in volle gang. Dus na tweeën praten we met modeontwerper Monique Collignon en modeticoon Roland Kaan. Maar eerst blikken we nog even terug op de afgelopen week. Na social media site Facebook gaat nu ook netwerksite LinkedIn naar de beurs. Sinds de oprichting van de site in 2003 hebben al 90 miljoen mensen een profiel aangemaakt. Fastfoodgigant McDonald's is de crisis de afgelopen jaren goed doorgekomen. Dankzij hun besluit om in 2003 een gezondere weg in te slaan... hebben zij een hogere winst van 80 procent. Oprichters en hun nazaten hebben vorig jaar voor tientallen miljoenen euro's... in hun eigen bedrijven gestoken. Onder andere aandeelhouder Charlene de Cavaljo-Heineken... en oprichter Alex Mulder van uitzendbureau UU... USG People moesten met miljoenen over de brug komen om hun meerderheidsbelangen in die bedrijven veilig te stellen. En deze maand zijn er 20% minder bedrijven failliet gegaan dan in januari vorig jaar. De Nederlandse economie is daarmee terug op het niveau van drie jaar geleden. Een rekening die maar niet betaald wordt. Over een minuut of tien hoort u hoe openstaande facturen toch nog geld erop kunnen leveren. Maar beginnen met de ondergang van elektronica keten. It's. Ja, volkomen onverwacht sloot elektronica-keten It's deze week haar deuren. Net als trouwens zusterketen Prijstopper en internetwinkel Modern.nl, want dat is allemaal van hetzelfde moederbedrijf. Toenemende concurrentie van onder andere internet wordt als oorzaak genoemd. Betekent dat nou dat je binnenkort geen wasmachine of koffiezetapparaat meer buiten de deur kunt kopen? We praten daarover met Patrick Langley. Langley? Hoe zal ik het uitspreken? Langley. Langley. Hij is marktonderzoeker op het gebied van detailhandel bij GFK Benelux. Welkom. Um, ja, is, dat nou, is dat nou een voorbode? Hebben we uh, ja, echt nog wel panden waar je uh, elektronica kan kopen? Uh, jazeker, en er zijn er ook nog genoeg. We hebben wel gezien dat in de afgelopen jaren uh, winkels zijn gesloten. Dus het is niet uniek. Ja. Het is uniek dat iets natuurlijk als keten gaat sluiten. En het is niet een zelfstandige winkel die ergens in Nederland gewoon de deuren sluit. Maar de markt verandert. En winkels... Over hoeveel winkels hebben we het? Nou, de afgelopen tien jaar praat je toch wel uh, over zeven, achthonderd winkels die gesloten zijn. Maar het zijn voornamelijk kleinere winkels die lokaal in een wijk waren. En die dan elektronica verkochten oh. en niet meer opkonden tegen Hoeveel ging het bij ITS? Nou, bij ITS praat je natuurlijk over een groot aantal filialen. Je praat over de honderd winkels en uh, meer. Dus het, het zijn grote winkels. En daar zitten in feite ook de crux. De markt hier is aan het veranderen. En in wezen uh, vroeger hebben elektronica-ketens hun positie kunnen winnen... ten koste van kleinere zelfstandige winkels. Maar nu vind je eigenlijk het omgekeerde terug... dat bijvoorbeeld internetwinkels... die vaak vanuit bij wijze van spreken een huiskamer gerund kunnen worden... daar weer concurrentie tegenaan gaan geven. En dan heb je natuurlijk een heel andere kostenfactor... dan dat je een winkel exploiteert op een hele dure locatie. Uh, Even terugkomend op het uh, sluiten van die uh, ketens uh, van ITS. Megapol was ook een keten die gesloten ja, ja, is. Ja, een aantal jaren al in welke, ja. welke ketens verkeren, denk je, nog meer in de gevarenzon? Uh, dat kunnen wij vanuit onderzoek niet bekijken. We kunnen alleen zien hoe doen de markt het uh, mm. Wij Wij houden ons met name bezig hoeveel, hoeveel tv's worden verkocht, hoeveel wasmachines. Daar zit een beetje het probleem, omdat die markten op dit moment in aantallen niet meer groeien. Dus er is in feite minder vraag vanuit de consument. Dus er, moeten, uh, ja, er, er wordt minder verkocht. Dus winkels die hebben een probleem. Ze moeten... Is dat de marktverandering waar u ja, het over dat is, heeft? Nou, dat, is een, dat is een van de veranderingen. Wat, wat, wat is er nog je... meer? Nou, je ziet in feite dat de hele elektronica markt is uh, anders dan uh, 15 jaar geleden. Vroeger had je alleen maar... TV en audioapparatuur En je had daarna wasmachines en huishoudelijke apparaten. Maar de afgelopen tien jaar is daar een enorme tak bijgekomen... die inmiddels al een derde van de hele markt inneemt. En dat is de IT-sector. Dus de computer voor thuis. En alle aanverwante apparaten als printers en dat soort zaken. Dat betekent dat winkels die dat zijn gaan voeren ook in een ander concurrentieveld terechtgekomen zijn. Die moeten concurreren met IT-gespecialiseerde bedrijven... als computerwinkels. Nou, de ene lukt dat beter dan de andere. Dat heeft te maken met keuze, uh, Maar je moet natuurlijk ook feeling met die markt hebben... en ook die consument weten te bereiken. En heeft het er ook mee te maken, wat je wel van mensen hoort... je gaat eerst eens je uitgebreid voor laten lichten bij die winkels... En uiteindelijk, als het moment van aankoop er is... dan bestel je dat bij een of andere internetwinkel... want die is gewoon 10% goedkoper. Nou, dat, dat is helemaal juist. Uh, helaas gebeurt dat. Dat is ook in feite een beetje de ondergang geweest... van de fotowinkels in Nederland. Toen die ooit begonnen met het verkopen van camcorders... toen vond iedereen het leuk om bij de fotowinkel... Uh, informatie te halen over welke camera moet ik hebben. En die oh. elektrowinkel was goedkoper, dus werd het daar gekocht. Dat ja. is een groot probleem. Dat is echt een probleem. voor maar de Maar markt. Kan je, daar kan je je toch als markt helemaal niet tegen verdedigen? Of wel? Uh, als markt niet. Ik denk ook niet dat het nodig is. Maar als winkel, er zijn ook heel veel winkels in Nederland die daar wel prima mee om kunnen gaan. Wat, wat dat betekent doen ze dan? Wat, wat ze doen is dat je, kijk, iedereen kan momenteel kopen op prijs. Want prijs is zeer inzichtelijk. Wat u zegt, op internet kan je altijd zoeken en je kan er altijd één goedkoper vinden. Uh -huh. En je weet dat als als je hem vandaag koopt dat je morgen alweer een lagere prijs op internet kan vinden. Zo werkt dat in die markt. Dus waarom koop je bij een bepaalde winkel? Omdat die winkel een toegevoegde waarde heeft. Die voegt iets toe aan dat ene product. En dat kan zijn: de service naar jou toe. Hoe je behandeld wordt als klant. Maar het kan ook de hele entourage zijn. En dat is wat we natuurlijk in de retailmarkt uh, noemen met het, met het fundshoppen. Je moet gaan winkelen omdat je het leuk vindt om al die producten bij elkaar te zien. Te praten met de mensen die er verstand van hebben. En je te oriënteren, te voelen, uh, aan te raken, te kijken. En dat is natuurlijk bij internet niet het geval. Ja. Je kan dan wel zeggen, oké, okay, dank u voor deze informatie. Ik noteer welk product ik moet hebben die ik ga het bestellen. Maar als jij als verkoper goede band weet op te bouwen met die klant, dan zal die klant voor die 50 euro minder... echt niet naar internet gaan. En de praktijk wijst dat ook wel uit. Dus er wordt ook dan veel meer van de verkopers gevraagd? Absoluut. Ja. Dat Zeer merk je zeker. ook. Ja, dat, dat, is, dat is zeker zo. Maar ja. ook qua eigenaren maakt het denk ik uit... of die winkel van jou is of niet. Dat maakt zeker uit, want we zien over het algemeen... dat op dit moment in alle sectoren van de detailhandel... overwegend franchise winkels waar een... een, een de eigenaar, zeg maar, een aandeel in heeft, en ook belang bij heeft... die zie je duidelijker zich beter ontwikkelen. Uh, wat met name ook te, uh, komt doordat die binding met die winkel... en met die klanten is vaak veel groter. Je staat daar niet voor een salaris, je staat er voor je eigen, je eigen winkel. Dus je de, de franchise winkels die hebben meer kans om te overleven. Ja, en daarom zie je dat heel veel succesvolle zelfstandige ondernemingen... ook in die elektronica sector zich aansluiten bij een inkoopcombinatie... met een winkelformule als franchise-achtig concept... om dan in feite de zakelijke last wat minder te hebben van de marketing... En de verkoopstrategie wordt eigenlijk op een hoofdkantoor uitbedacht. Ook het assortiment. Maar jij kan wel bezig zijn met die klant in jouw wijk, in jouw ja. plaats. Dat is belangrijk. En dan, je... sorry. En, en, en dan ook nog een internetwinkel eronder schuiven, of ja, niet? Ja, wordt heel vaak gedaan. En ook daar heeft iets prima gedaan door een modern.nl op te richten. Een, een internetwinkel. Je moet natuurlijk dat wel, dat noemen we dan multi-channeling... daar moet je goed mee om kunnen gaan. Ja, dan want moet je bent eigenlijk aan het cannibaliseren. Dus je, Als jij jezelf, goedkoper ja. bent op het internet... goedkoper dan je eigen winkels... dan exact. ben je natuurlijk een rare concurrent. Ja, daarom zie je zelf. ook dat de succesvolle formules daar wel een, een, een, een, een uh, beleid in hebben... dat bepaalde producten wel op internet te koop zijn... niet in de winkel. En dat er bij de winkel bepaalde toevoegingen zijn... ten opzichte van de internet. Bijvoorbeeld, je krijgt er een gratis tas bij, ik noem maar op. Dus je kan op die manier wel die interesse krijgen... van die consument... Die op internet shopt, om die toch vervolgens weer naar je winkel toe te lokken. Er is er nu een failliet, de tweede in de rij, misschien komt er nog een derde, maar stabiliseert die markt zich dan, of is dit eigenlijk een begin van een ontwikkeling waarin je veel en veel minder winkels in dit soort sectoren ja, zult zien? Ik denk dat je in de toekomst zal gaan merken dat zeker ook met het, uh, met het succes wat je ziet met supergrote winkels als Mediamarkt, die heel veel consumenten naar zich toetrekken in een grote regio, dat dat beeld wat we ook al in Engeland zien, zich gaat volgen. Dus even als voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een grote HEMA in een stadscentrum... maar je krijgt HEMA's in de wijken eromheen als een servicewinkel. En dat ga je ook zien in deze en sector. En dat zijn kleinere Hema's. En dat zijn kleinere. Die ontwikkeling is er bij ons nu ook al, dat je een HEMA in een winkelcentrum ziet. Omdat dat een servicewinkel is, direct bij de consument... maar sluit aan op de beleving die je bij die grote winkel hebt. En u heeft er natuurlijk over, over nagedacht... want wie je op toonlijk in deze sector ook spreekt, die roept eigenlijk... Ja, die mediamarkt, die vreet iedereen en alles op. En dat is op zich wel knap, want als je gaat vergelijken, goedkoper zijn ze niet. Nee, dat bewijst dus ook wel dat prijs niet het enige is waar het om gaat. Dat is echt duidelijk. Het heeft ook te maken met wat voor prijsbeeld leg je neer... in plaats van wat is je absolute prijs. Dus dit is pure marketing? Dat is marketing. Ja, dat is maar echt marketing. Hoe, uiteindelijk worden ze toch allemaal gedwongen om ook internet erbij te doen, of daarnaartoe over te gaan? Ja, we zien in sommige sectoren dat, het, dat dat niet zou hoeven... als je maar een winkel hebt die zoveel toegevoegde waarde biedt... dat het niet hoeft. Maar in feite, elke sector leent zich voor internet. Alles. En dan is het in het multichannel concept erg belangrijk... dat je je waarde van je winkel weet te houden. En als die consument dan op internet koopt, dat hij uiteindelijk bij jouw webshop koopt... omdat hij toch denkt van, hé, hey, die winkel was erg prettig. En dan heb je in ieder geval daar de omzet van. Als hij dan naar een concurrent gaat, heb je het verkeerd gedaan. Ja, precies. En of naar het, het internet gaat. Ja. ja. ja. Precies. Um, zijn er nog andere voorbeelden... Uh, waar, da, waar u heeft gezien dat het werkt... om op bepaalde plekken echt grote zaken neer te zetten... en dan kleinere servicepunten nou, elders? Is ja, dat al nou, zijn in, in, Engeland? Maar ja. kennen we dat in Nederland nou, al ergens? In Nederland ken je het dus een beetje dat HEMA hier en daar dat doet. Uh, we zien het natuurlijk in de levensmiddelenkanaal wel met een Albert Heijn... dat ze een XL-winkel ergens in een stadscentrum hebben... die supergroot is met heel veel assortimenten... met natuurlijk de... Filialen in de wijken die hun eigen verzorgingsgebied best, uh, bestrijken. Maar wij hebben natuurlijk een probleem in Nederland, waar elke dt mee te maken heeft, we hebben zo ontzettend veel winkels. Ten opzichte van het buitenland, een Nederlander kan bij wijze van spreken in een straal van 2-3 kilometer kan die allerlei winkels vinden. In de kleinste dorpjes? Uh, bij wijze van spreken ja. wel. Wij zijn een ontzettend dichtbezet land met winkels. En de andere landen hebben niet. Vandaar dat ook in Frankrijk, Duitsland, Engeland... de winkel, de, de hypermarkt, zo'n succes is geworden. En in Nederland die nooit van de grond zijn gekomen. Maar gaat dat dus wel gebeuren, zegt u? Um, dat gaat gebeuren met winkels die dan echt die beleving hebben... waar je als consument een dagje gaat winkelen. <coughs> Wij noemen dat ook wel eens het IKEA-effect. Daar ga je niet altijd naartoe omdat je een kastje nodig hebt. Maar je gaat er gewoon... Gezellig rondlopen. Nou, dat kan je eventueel ja, ook. dan bij. moet je wel heel erg van ballenbakken nee, houden. Hoor. Ja, maar die zijn Show er al niet me meer. Mee, Jongen. Nee, het, uh, het, het, het, het, het, toch zien we dat heel veel mensen dat leuk vinden. En dat is ook het succes van een supergrote grote uh, consumenten-elektronica-winkel. Ze zeggen meestal wel: je ziet daar echt altijd hele blije mannen binnenlopen. en hele sangrijnige vrouwen. Die, bij de, die de Ikea? Het nee, nee, ik heb het over elektronica. Oh, ik wou niet zeggen. Nee, dat is het omgekeerde waarschijnlijk. Ja! Precies. <laughs> Dus, ja. dus, ja. dus het, het, het, er valt in retailland nog heel veel te doen. Maar je moet aan je winkelconcept werken. Dus het betekent gewoon, je moet wat anders doen dan de anderen. En, en wat is nou beleving? Is beleving dat je er ook een haringje bij serveert of zoiets? Als dat de consument leuk vindt, dan zou je dat zeker moeten doen. Ja. Maar dus inderdaad, als jij espresso-machines verkoopt... Ja. moet je ook espresso-koffie schenken. Ja, zodat oké. die consument ook weet waar het over dan gaat. Dan moet je niet gaan zitten zezee, hoor. Nou je oh ja, als je moet, nou, die die Deden gekoopt. sommige winkels dat waar, maar sommige winkels die hebben dan als service weliswaar een koffieautomaat. Uh, oh, en, en die staat er al zo'n halve dag maar, te pruttelen. Bij van. Dus je moet het levend maken. Ja, ja. En er moet wat gebeuren in een winkel. Dan kom je er terug. Niet alleen om een statische display te kijken van toestellen, want die kan je ook op internet zien. Nou, we zijn weer heel wat wijzer geworden. Dankjewel, Patrick Langley, marktonderzoeker bij GFK Benelux. Uh, op het gebied van uh, retail.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 Openstaande facturen kunnen nog steeds geld opleveren... ook als u geen zin heeft om achter die wanbetaler aan te gaan. Het verkopen van vorderingen is de laatste drie jaar enorm populair geworden... en momenteel wisselen ze zelfs voor honderden miljoenen... aan openstaande facturen van eigenaar. Het bedrijf en het nieuwtje VerkoopJeVordering.nl... heeft zich in deze lucratieve handel gestort. Daar gaan we over praten met de eigenaar Sander Meijers. Welkom. Ja, goedemiddag. Hoe komt u in hemelsnaam, ik probeer even goed na te denken... dat ik geen fout woord gebruik, ja, ja. Uh, uh, uh, erbij om in deze handel te gaan? Want dat mm. lijkt me nou niet iets waar je uh, als jongen al van droomt. Nou ja, uh, ik, ik heb zelf de nodige ervaringen en juridische kwestie... Uh, in negatieve zin eigenlijk. Uh, Wat gebeurde er? Uh, ik zou een, een drietal jaar geleden zou ik een tweetal vestigingen zou ik overnemen. En op het laatste moment, uh, ja, de verkopende partij die, uh, die haakt af... En uh, ja, ik had daar een enorme schadepost uh, door geleden. Je had wel investeringen gedaan? Uh, ja, nodige investeringen gedaan. Ik had mijn baan opgezegd. Uh, ik zou twee filialen ook overnemen. Uh, ik had financiering had ik geregeld. Dus u had een vordering op de man. Uh, ik had een, uh, in, nou, in dit geval was het een grote partij, uh, daar had ik een, een, een vordering op. Inderdaad. Ja, en ja, bewijs ik... dat maar? Nou ja, ik ging naar mijn advocaat toe. Ik zeg van, uh, ik, le ik leg dat alles neer. Ik zeg, uh, ik zeg, ik heb al mijn schepen achter me verbrand. Ik zeg, heb ik nou een vordering uh, op deze partij? Hoe moet ik dat zien? Hij zegt, nou, je hebt wel degelijk een vordering. Hij zegt, maar het wordt wel een... Uh... Zie je maar te krijgen. Nou ja, hij zegt, je hebt alles zwart op wit staan. Hij hey zegt, uh, maar ja, uh, gelijk hebben en gelijk krijgen. Daar mm. zit nog een enorm verschil Wat tussen. Wat heeft er toe gedaan? Uh, nou, ze uh, zijn gaan procederen. En, dat... en uh, ja, dat? met alle gevolgen van dien. En dat, uh, dure hobby? Dure hobby. En uh, dat hakt er goed in, inderdaad. Hoeveel ja. jaar bezig geweest? Uh, een, een drie, vier jaar mee bezig geweest. En nog steeds. En heeft uh, het, oh, uh, het heeft nog niks opgeleverd. Jawel, jawel. We hebben alle zaken gewonnen. Uh, maar nog geen centen gezien. Jawel, uh, het geld is inmiddels ook uh, redelijk een, een voorschot opgekomen. Uh, maar goed, uh, het loopt nog. We waren met 15 personen, want ik was niet de enige in die, in, in die positie. En, uh, maar 14 hebben afgehaakt. En uh, dat zette mij wel oh. aan het denken. Uh, dat je als. Uh, ja, als Wat, hebben die gesetteld of zo. Hebben die een, een schikking ges getroffen? Nou, ieders positie is weer anders. Hè? Uh, ja. Kijk, de een die. Die, die, die, die, ja, die, is, uh, uh, die kan zijn arbeidsverleden weer terugkrijgen bij een oud werkgever. En die heeft een hypotheek en twee kinderen. En die zet niet alles op het spel. Uh, om ja. zijn recht te halen eigenlijk. Ja, en, uh, ja, ja dat zette ik, u aan het denken. En toen ja. bent u zelf begonnen met. Uh, verkoopjevordering.nl Ja, Verkoop je vordering. ja in april is... zijn we begonnen met verkoopjevordering.nl en uh, ja, we zagen gewoon dat de crediteuren gewoon vaak aan het kortste eind trekken. En uh, ja, de techniek op zich van het verkopen van de vordering is niet nieuw. De banken die doen het, of die deden het in het grote eigenlijk met, uh, met hypotheken en doorverkopen. Uh -huh. uh, maar wij zagen dit als een oplossing voor ondernemers uh, om direct. Vertel eerst even hoe het werkt. Ja, nou, dus. in, in principe hebben wij in de, in de, de internetsite verkoopjevordering.nl gelanceerd. Daar vult men door middel van een aanvraag in van uh, wat men heeft hè, en wie, op wie men een, een vordering heeft. Uh, dan komt hij bij ons binnen en die wordt beoordeeld door een advocaat. We werken uitsluitend met aangesloten advocatenkantoren. Nou die kijken in eerste instantie. Hebben we juridisch wel een vordering? Dat is niet altijd het geval. Uh, dus daar moet een plus in ontstaan. En er moet natuurlijk een verhaalbaarheid zijn. Ik bedoel, ik krijg uh, vele vonnissen binnen ja, een vonnis op zich, daar heb ik niks aan. Ik moet natuurlijk Voor die als man in Colombia, ja, precies. De kale niks te plukken het ja. oude spreekwoord inderdaad. Uh, kale kip, daar heb je niks aan. Dus uh, die verhaalbaarheid die moet gewoon getoetst worden inderdaad. Ja. Is dat allebei positief? Uh, dan, dan, dan kunnen we gaan kijken wat we daarmee gaan doen. Nou, maar wat gaat u er dan mee doen? Koopt u dan die vordering? Mm -hmm. Ja, dat is het grootste verschil... U bent gewoon verschil... een incassobureau, nee, het grootste verschil met een incassobureau is... een incassobureau die werkt in opdracht van... Dus als u een vordering heeft, dan schakelt u een incassobureau in. Ja. Nou, die gaat de sommatie sturen, die gaat dit doen. Die, gaat, die komt op een gegeven moment een vraag terug van... moeten we een advocaat inschakelen? Moet ik beslag gaan leggen? Nou, wij doen het eh, precies andersom. Wij gaan van tevoren die verhaalssituatie mm -hmm. onderzoeken. En als wij die vordering kopen en daar direct geld dus voor geven... Mm -hmm. ja, dan gaan we gelijk onze assets veiligstellen. Bij een incassobureau, die krijgen denk ik een percentage... van wat ze nog binnenhalen of van de hele vordering? Hoe werkt dat? Vaak is het zo dat uh, ja, wat zij doen, daar hebben ze allemaal vaste tarieven voor. Ja, en, en jullie zeggen van wij geven alvast een bedrag. Dan weet je als uh, nou, degene die die vordering had, mm -hmm. je weet dat bedrag krijg ik ervoor. Juist, yes. ja. En dan moeten jullie nog maar zien of je het binnenkrijgt. Ja, zo is het. En wat is de marge? Dat is heel verschillend. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de balans van de debiteur. Dus uh, je kan heel moeilijk zeggen van... Kijk, een vordering, als ik hem even op 100% stel... Mm -hmm. dan kan 30% nog te veel zijn ja. als die balans van die debiteur al veel lager is. Ja, en dat is juist het probleem waar het om gaat. Uh, heel veel schuldeisers weten natuurlijk niet hoe de balans is van hun debiteur. Nee. Want er zijn meerdere schuldeisers in het spel. Precies. En misschien is die vordering op dat moment al geen 100% meer waard. Maar staat hij al op 70% hè, als je al zijn bezittingen en zijn en schulden... dat kunnen jullie al goed beoordelen voordat je überhaupt zo'n vordering koopt? Ja. ja, ja. Want jullie zijn in april begonnen. Ja. Voor hoeveel hebben jullie al vorderingen ingekocht? Uh, wij hebben op dit moment uh, zo'n 30 miljoen euro aan aanvorderingen aan aangeboden gekregen, inderdaad, ja. ja, ja. daar ja, ja, hoeveel heb je daar al van? Ja. Ja. Ja. Ja. En toen? Daar hebben, nou, ik, zeg, ik zeg niet uh, welk percentage we daarvan gekocht hebben, waarom maar uh, we hebben daar een, een aantal vorderingen... Maar waarom vorderingen... zegt u dat niet? Nou, dat, uh, dat wil ik voor houden. Dat ik maar waarom dan? Ik, ik, ik, ik, ik begrijp helemaal niet wat daar de reden van zou kunnen zijn. Uh, nou ja, er lopen nog heel veel zaken en aanvragen. En uh, ja, het is, uh, ik, ik noem daar geen getal in. Nee, maar goed. Ja. De, de, want dat is bedrijfsgeheim ja. of zoiets. Ja. Goed. En da, dat is ik voor u belangrijk. Nou ja. ja, ik wil daar geen openheid in geven. Oké. Okay. Ja. Waar u misschien wel openheid in ge wil geven... is wat zijn de percentages... Uh, dat kan van 10% tot ja. 70% of zo lopen ja, van ja, de waarde? Ja, we hebben... Ja, nou, ik kan wel zeggen, wij hebben op dit moment nog niet meer dan 60% voor een vordering betaald. Okay. Ja. En omdat u dus specialisten heeft om ernaar te kijken, die ja. er meer van weten dan degene die het verkoopt, mm -hmm. zijn diegene die het verkoopt eigenlijk de sukkel en bent u de handige jongen, want u gaat met de poet aan de haal. Nou ja, u moet niet vergeten dat op het moment dat een vordering bij ons aangeboden wordt... dan uh, is er het nodig al mee, uh, uh, heeft men er allemaal... Uh, Ge geef nou, eens wat voorbeelden van dat soort vorderingen die aangeboden worden. Uh, een aannemer die een badkamer geplaatst heeft van 20.000 euro bijvoorbeeld. Een partij plaatst niet. Een keuken die geleverd is uh, van 15.000 euro. Betaald. En uh, uh, wordt, wordt gewoon niet betaald. Hm. En dat kan allerlei oorzaken hebben. En wat doet u dan? Huurt u dan uh, uh, Haring-Arie en wat vrienden in? Met stevige <laughs> lerenjek? Ga er eens langs? Nee, we zijn geen kleur. Uh, van, Geen Van binnen zonder kloppen. Dus wat ik zei, we werken uitsluitend met advocatenkantoren. Maar en... waarom zouden jullie het wel binnenkrijgen... en een bedrijf dat een vordering heeft of een incassobureau niet? Uh, nou ja, wat we vaak zien is dat men opdracht geeft aan een advocaat. En in Nederland is het niet zo moeilijk om een fondus te halen. Uh, maar daar gaat verschrikkelijk veel tijd gaat daar overheen. En jullie hebben die tijd? Wij hebben die tijd. Uh, enerzijds hebben we die. En uh, ja, we calculeren dat natuurlijk ook in. Hè. Je moet niet vergeten, het procederen in Nederland uh, ja, duurt vrij lang. Je nee. bent al snel uh, twee jaar, is helemaal niets. Ja. Je bent gewoon, gewoon voor je twee ben je gewoon twee jaar verder en dan ja, en, heb je nog en, niks. En Het is natuurlijk echt heel duur. Het is heel duur. En daarna speelt er nog wat anders. Die ondernemer van nu die wil gewoon. Uh, ja, zijn centen wil die nu hebben. Ja. En hij wil gewoon zich concentreren. Op zijn core hè, of, of, of op, zijn, ja, op zijn huidige, op zijn business eigenlijk. Ja. En niet bezig zijn mm -hmm. uh, met weer een, een hoofdpijndossier. Wat hebben jullie bijvoorbeeld ook? Uh, hele grote bedrijven, ik zou maar zeggen een telecombedrijf. die uh, nou ja, van kleine particulieren uh, bepaalde openstaande facturen. en maar niet geïncasseerd uh, uh, ge krijgen. Mm -hmm. En ze zeggen: we bieden die hele zooi aan jullie aan. wij pakken de helft en zoeken jullie het verder uit. We krijgen wel nu uh, portefeu portefeuilles. Ja. ja, we krijgen nu wel portefeuilles aangeboden. Inderdaad, uh, ook van wat kleinere ondernemers. Er hoeft niet per se een telefoonmaatschappij te zijn, maar dat kan ook een. Uh, nou, ik heb van de week van een uh, van een vrij grote videotheek. Uh, mm -hmm. Heb ik een portefeuille aangeboden gekregen. Uh, dan dan moeten, we, moeten we bekijken, moeten we beoordelen en, hoe en groot daar, die dat zijn. Dat zijn allemaal boetes omdat ze ja. te laat terug hebben ja, gebracht? Dus het gaat om drie of vier eurotjes. Uh, ja, dat dat kan inderdaad. En, ja. en, en en daarmee gaat u aan de slag. Uh, als die portefeuille groot genoeg is en het heeft zin om daar wat mee te doen, dan doen we dat. En we moeten er ook zo eerlijk in zijn. Uh, vanaf 1 november zijn de griffiekosten drastisch omhoog gegaan. Uh -huh. uh, ja, als het niet kan en niet lukt dan is het gewoon niet waard. En wanneer het heb je die doen. griffiekosten nodig? Nou, op het moment... Als je echt gaat procederen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dat willen je toch voorkomen? Nou, nee. Bij 90% van onze zaak is gewoon direct procederen. Oh, toch? Ja. Ja, kijk, op, het moment, op het moment dat we uh, beslag gaan leggen, en dat doen we meestal gelijk, hè, op de assets die er om onze assets veilig te stellen. We gaan mensen zich zorgen maken. Nou, dan moet je binnen drie, vier, binnen een afzienbare periode, moet je, ja, moet je, moet je gaan procederen. Ja, en ja. beslag leggen, dat is nou niet het moeilijkste in Nederland. hè? Dat is een vrij eenvoudige klus. Ja, dat kan iedereen in principe. Ja. Ja, dat, staat, dat staat vrij. Maar goed, dan begint het pas. Hè. Maar dan beginnen ze wel te piepen. Dat is dan uw beginnen ervaring. ze te piepen. Maar waarom moeten we dan toch nog zo vaak procederen? Uh, omdat de betalingsmoraal op dit moment gigantisch achteruit hol. Ja? ja. En uh, de Europese Commissie die probeert daar nu wel wat aan te doen. Wat de doen wet... die eraan dan? Nou, die willen nu de wettelijke handelsrente gewoon hard omhoog gaan gooien. Uh, ja, dat, dat soort zaken eigenlijk. Om, omdat ze de, de, maar ja, de, de, mensen de situatie toch van al de crediteer... niet betalen. Sorry? Ja, als je met mensen die toch al niet betalen... en dan ga je nog eens de rente van het lange wachten uh, omhoog gooien. Mm -hmm. Het wordt dus als maar moeilijker voor die mensen om te betalen. Dus gaat dat helpen? Nou ja, kijk, uh, wij kiezen de korte lijn wat dat betreft. En uh, ja, wij willen gewoon uh, cent op de rekening zien uh, wat dat betreft. Uh, mensen zijn verplichtingen aangegaan. En uh, de crediteur die heeft vaak het nakijken in Nederland. En uh, ja, daar willen wij... Probeer een steentje bij te dragen om dat te veranderen. Nou, daar kan je ook leuk aan verdienen, toch? Het uh, klinkt we, een beetje alsof je nou, Robin Hood uh, hemzelf helemaal Nou, nou nee, we zijn geen filantropische instelling. <laughs> nee, we zijn precies. echt een commerciële nee, instelling. dat vermoeden hadden we al. Nee. ook. Oh, okay. <laughs> Hartelijk dank. Uh, ja, uh, misschien kunnen we nog een advertentiepagina uh, uh, wijden aan uh, de hoeveelheid klanten die u, u uiteindelijk wel aanneemt. Ja. Uh, over een tijdje als het goed gaat. Ik nodig iedereen uit om uh, naar verkoopjevordering.nl uh, <laughs> uh, te gaan. Oké, okay. dus, uh. u heeft hem genoemd. Okay, Hartelijk prima. dank u. Hoor de Sander Meijers. Oké, dank u wel. Dank wel. Uh, wie nog geen griepprik heeft gehad, die kan maar beter opschieten. Want sinds het begin van deze maand is het aantal mensen dat door griep is geveld heel snel toegenomen. En er is zelfs al sprake van een milde epidemie. Nou, dat is natuurlijk vervelend als je ziek bent. Maar het is nog vervelender wanneer je als ondernemer... al je personeel moet missen door die griep. Want wie moet dat bedrijf dan draaiende houden? Daarover praten we met Willem Overbos. Hij is van de MKB Service Desk. Goed dat je er weer bent, Willem. Goedemiddag. Uh, eventjes, als er een epidemie is... en dat is ongeveer nou, ieder jaar wel aan de hand... Uh, hoeveel procent van werk in Nederland ligt dan ziek thuis op bed? Bij, uh, op dit moment is het zo dat een, een epidemie... daar is sprake van als er meer dan 50 op de 100.000 mensen ziek zijn... En het RIVM meldde uh, eergisteren dat we nu op 105 uh, meldingen per 100.000 inwoners zitten. Dus we worden. hebben een klapper van een nou, epidemie? Ze zeggen we hebben een milde epidemie een nog steeds. Oh, okay. ja, maar hij is er dus wel. En uh, je merkt ook om je heen denk ik, in ieder geval wij het bedrijf wel. Uh, ik hoor van heel veel ondernemers dat er, dat er steeds meer mensen ziek zijn. Uh, dus het heeft impact. En, en is het dan zo dat het altijd gaat om mensen die zelf ziek zijn? Of komt het er ook voor dat werknemers dan thuis blijven... omdat hun man en hun kind en hun moeder en weet ik wat ziek zijn? Ja, beide. Je hebt natuurlijk uh, het eigen personeel wat gewoon de griep kan krijgen... Mm -hmm. en zich daardoor ziek meldt. Uh, maar je kan ook ziek melden als je kinderen hebt. Kinderen zijn ziek. Ja, dat je dan, dan kom je even niet. Dan, he? He? dan kom je even niet. En nee. dan moet dan de werkgever... Uh, betalen. Uh, betalen. Of je moet zorgen dat het natuurlijk via zorgverlof gaat... Maar je moet daar wel uh, als werkgever natuurlijk op voorbereid zijn... en ook een bepaalde procedure op hebben ingericht dat je daar iets mee gaat doen. Want het overkomt heel veel ondernemers natuurlijk dat... En het valt allemaal binnen het eigen risico van de werkgever. Hè? Die eerste paar dagen ziek zijn, ja. die worden niet vergoed. Je kan je daar niet tegen verzekeren, Willem? Nee, je zit... Of is dat heel duur als je het wel doet? Nee, je kan je tegen een epidemie in ieder geval niet verzekeren. Je kan je wel verzekeren tegen verzuim. Uh -huh. Maar dat, dan is er pas sprake dat je de eerste dag uh, is iemand gewoon ziek. Daarna uh -huh. moet je melden bij de Arbo-dienst. Uh -huh. Dan gaan er geloof ik zes dagen overheen voordat er echt iets gaat gebeuren. En een gemiddeld griepje duurt vijf, zes dagen. Uh -huh. Dus Schiet dat, dat gebeurt of. vaak niet. Nou, dan is het zo dat als iemand zich ziek meldt en. Je hebt het idee dat daar iets niet helemaal pleins is of dat het niet helemaal goed gaat. Dan kun je nog langs een arbo uh, arboarts of een bedrijfsarts op afsturen. Yeah. Maar ook dat kost geld, dus heel veel ondernemers doen dat ook niet. Nee. En dan ben je uh, uh, werkgever, je ondernemer is ziek. Dan mi mis je dus al uh, het werk van die persoon. Dat moet je meestal nog uitbesteden aan iemand anders, dus die moet je dubbel betalen. Wat kost een zieke werknemer per dag? Ik kan hier alleen maar even spreken over gemiddelde... maar gemiddeld ja, ja, is het ergens tussen de 200 en 250 euro per dag aan kosten. Maar ja, als je dat personeelslid, als die werkzaam is bij een klant... dan verdient hij vaak voor de werkgever, voor de ondernemer meer dan Gederfd dat hij... inkomen precies. komt er nog eens bij. Ja, dus je hebt, je hebt daarmee wel, wel last. Zeker als je 30, 40 procent van je personeel kwijt bent, dan gaat dat hard. Maar jij hebt vast wel tips voor werkgevers over hoe ze dit kunnen voorkomen of kunnen opvangen. Ja, we zitten natuurlijk nu midden in de, in de milde epidemie, dus had je die gieprik. Uh, het heel makkelijke is natuurlijk zorgen dat je de kritische mensen in je bedrijf, die, uh, die bij klanten zitten, die in productieprocessen zitten, die voor jou als werkgever of als ondernemer belangrijk zijn, uh, daarvan kun jij besluiten dat ze een gieprik uh, moeten halen. Het uh, begint er dus mee om goed te inventariseren uh, in je bedrijf... Wat er be welke processen belangrijk zijn, welke mensen voor jou belangrijk zijn. Het zijn hele simpele maatregelen die je kan nemen. Zorg ervoor dat er hygiënedoekjes zijn in de wc. Zorg ervoor dat er desinfectiezeep staat uh, op de wc. Zorg ervoor dat mensen gewoon überhaupt gezond zijn. Zet extra fruit neer. Uh, en zorg ervoor dat je dat continuïteitsplan hebt. voor Als er echt iets aan de hand is, dat je als werkgever en als ondernemer weet wat je te gebeuren staat. Of welke processen hoe zit je moet En zit er een continuïteitsplan eraan? Ja, het is een moeilijk woord voor eigenlijk een stukje beleid wat je uh, in je bedrijf uh, kan vastleggen. Denk aan de preventieve maatregelen die ik net noemde. Die kun je ook even op een, op een A4'tje zetten en uh, op de muur plakken... zodat iedereen ze heeft. Dan communiceer je ze. Breng die vitale processen in kaart in je bedrijf. Dus mogen de mensen ziek worden, weet hoe je die mensen kan vervangen... en zorg ook dat je backup hebt geregeld. Dat er wellicht andere personeelsleden zijn die dat werk kunnen overnemen. Um, Inventariseer ook hoe, hoe afhankelijk je bent van je leveranciers. Als jij werkt met kleinere bedrijven... waar in één keer ook de helft van het personeel ziek is... Ja. en je bent voor je productieproces daarvan afhankelijk... Nou, dan kan dat tot een probleem leiden. En breng eventueel ook... we hadden het er net al over de financiële risico's in kaart. Dus wat is de impact op jouw eigen uh, omzet, kosten, uh, werkkapitaal? Ja, maar, ja, maar de, die kan je wel in kaart brengen. En dan weet je aan het eind van de maand wat het je gekost heeft. Maar dat schiet nog niet op natuurlijk. Ja, maar je kan er dus wel maatregelen op nemen. Als je er helemaal niet over hebt nagedacht... dan overkomt het je... En dat is natuurlijk zuur. Uh, ja. Je moet zorgen... Dat overkomt je toch maar één keer en dan denk je nou, gaat het zo niet? Ja, maar dat, is net, dat kan net de verkeerde keer zijn. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel zorgen dat je heel voorbereid bent. En als het je een keer overkomen is, ja, dan, heb je, dan ben je al tegen de muur gelopen. Dat overkomt natuurlijk heel veel mensen. Maar is, maar is het jouw is... beleving dat uh, alleen startende ondernemers nog niet voorbereid zijn op een epidemie? Of, uh, want het komt elk jaar terug, je zou zeggen, na één Het staat niet keer, zo dan... hoog op de lijst. Hè? Nee, hè? Ik, uh, ik, ik sprak net in het voorgesprek ook even met een ondernemer die nu... Naast mij zit. Die heeft duizend man in dienst in, uh, in Tunesië, begrijp voor Een strik. Daar gaan we straks ja, mee praten. Precies. Ja. Um, en daar geldt eigenlijk ook dat jij, je bent er wel mee bezig, maar het staat niet continu bovenaan de lijst. Uh, en juist in januari, uh, ja, dan is de griep, hè, terwijl je eigenlijk je maatregelen in uh, november, oktober, of oktober, november had moeten nemen. Maar ja, je zegt als het beleid is, dan is het iets wat je invoert door het hele jaar heen. En dan hoef je ook niet in november al je bezig te gaan houden met een griep in januari, want dan heb je alles al. Dan heb je het beleid. En uh. ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is, dat het heeft ook te maken heeft met de professionaliteit van je bedrijf. In welke fase je zit in je onderneming, dat je het op een gegeven moment gaat vastleggen of dat het vast ligt. Maar uh, ik denk dat in heel veel mkb-bedrijven uh, er geen preventieplan ligt. Okay. Dus je, uh, moet, je moet kijken of je eigen mensen werk kunnen overnemen... Uh, he, dus, dus je moet al, al, al mensen in allerlei processen bekendmaken met het werk van een ander. Dat is überhaupt belangrijk in een bedrijf. Uh, maar zeker als je het hebt over dit soort vervangingszorgen. Uh, dat is een behoorlijke je ook... investering in tijd en in... toch. Maar breng je werkprocessen sowieso op orde. En dat, dat is denk ik een tip die geldt altijd. Op het moment dat jij in, uh, in wat voor bedrijf dan ook zit... Uh, is het belangrijk dat je niet afhankelijk bent van... Uh, maar mensen die op één plek maar één ding kunnen doen dan dat je daar een back voor hebt geregeld. Dus dat geldt altijd. Oké, okay, gaan we even terug naar de zomer, afgelopen zomer. Midden in de zomer, daar wordt uh, gevoetbald en op de dag dat uh, Nederland de finale speelt, en die is uh, smiddags, daar breekt toch een griepepidemie uit? <lacht> nou, echt serieus. Daar is die waar je het nu over hebt is maar een kleintje erbij. Wat te doen als werkgever? Ja, weinig. Ik denk dat je... <laughs> volgens mij hebben een heleboel werkgevers gewoon de helft van de personeel Ik heb gewoon een, een tv-kantoor neer, TV neergezet, een kantoor neergezet ah, nou. en gezegd... Nou, gaan we hier zitten, meekijken. Oh. Uh, maar gelukkig is de griep in nee, de wat... niet zo vaak aan de orde. Nee, precies. Maar wat ik bedoel natuurlijk is... Als je denkt, nou, ze flikken me. Wat doe je dan? Nou, een werknemer mag zich in Nederland ziek melden. Een werknemer is natuurlijk sowieso goed beschermd in hen. Dus hij mag je, je mag je ziek melden, maar je hebt ook als werkgever... Uh, het recht om te, he, te ja. vragen. Wat er, hoe maar dat lang heb je, die ziekte je net al gezegd. Duurde. Dat is een dure hobby. Dan stuur je het is een dure hobby. Erop. Dus het zit voor een stuk in, in vertrouwen. Maar een werknemer die zal wel een indicatie moeten geven van hoe lang ben ik ziek, waar word ik verpleegd, waar kun je me bereiken. Hmm. En gezamenlijk kun je dan wel bepalen als het inderdaad maar een, een hoofdpijntje is. Hmm. Nou, dan kun je ook kijken of er vervangend ja, werk wo ja. kan worden de, gedaan. Ja, die die je hoofdpijn neemt. is na de finale wel weg hoor. Je hoofdpijn is na de finale. Of juist weg. erger, dat kan ook nog. Maar op dit moment kun je natuurlijk wel de maatregelen nemen, Peter. En zegt: nou, prima, als jij ziek bent, maar je kan nog wel achter een computer zitten en ja. ga maar thuiswerken. Ja. Nou, Het is maar beter dat ze er goed op voorbereid zijn, lijkt me zo. Dankjewel voor al deze tips Willem Overbos van de MKB Service Desk. Tros in bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep tros in bedrijf. Er was een volksopstand voor nodig om Tunesië van het juk van haar dictator Ben Ali na 23 jaar te bevrijden. Betekent dit nu ook dat het voor bedrijven makkelijker wordt om in dat Noord-Afrikaanse land zaken te doen? Want tot nu toe zijn er heel erg weinig Nederlandse bedrijven actief daar. Een van die bedrijven is textielfabrikant Vetema van ondernemer Wim Strik. Goedemiddag. Goedemiddag. U, u zit er al een hele tijd hè, in um... Tunesië. Bijna dertig jaar. Ja. En, en ja. Willem Overbos had het net over een epidemie die we is bij u uh, ook uh, toegeslagen. Alleen uh, de epidemie was dat ze op straat gingen staan. Dat ja, was uh, meer een uh, behoorlijke <coughs> zandstorm. Hè? Een zandstorm. Ja. Oké, okay, fors dus. Enorm. Wat heeft u daar als uh, bedrijf mee te maken? Um, nou goed, wij, uh, zoals gezegd, we hebben duizend man. Mm -hmm. En... Uh, ja, die mensen zijn natuurlijk bezorgd. Ja. Maar wat doet u precies daar? Wij maken uh, uh, wij de, de confectie, dus uh, textiel. Wij maken kinderkleding. Uh, ons eigen kinderkledingmerk. En wij zitten dat voor. Dat expo exporteert u dan ja. weer daar? Ja, vandaan? dat moet. Ja. Nou, voor allerlei merken maakt u. Uh, ja, internationale jeansmerken. En het kinderkledingmerk en Bennet noemen we voor onszelf. Oh, okay. Maar wat heeft u ervan gemerkt? Uh... Nou, dat daar wat veranderd is. Of misschien is wel niet. niks veranderd. Ik ben nog steeds bezig, hè? Ja, natuurlijk. De, ja. de veranderingen. Ik denk dat uh, eigenlijk na een nieuw jaar... werd het mij bekend dat uh, in Tunesië het spannend werd. En, op op uh, wat voor manier kwam u daarachter? Mijn zoon zit daar. Onze zoon die, uh, die staat permanent. Ikzelf uh, ben om um, uh, de week in Tunesië. Wij waren de week... Uh, wanneer was dat? De dertiende, geloof ik. Die week daarvoor waren wij nog in Kasserien. Dat is het uh, heet uh, uh, gebied. En uh, daar zijn we bezig om nieuwe bedrijven op te zetten. En nou, daar hadden we al te maken met uh, enorme demonstraties daar. En uh, ja, het was wel spannend. Maar uh, denkt u dan nou u van, ah ja, ze doen maar je kunnen met anders Nee, nou, ja, want uh, nou, zoals gezegd, ik zit al dertig jaar... En in 87 heb ik het meegemaakt met uh, de omwenteling oh. van uh, Bourguiba naar Ben Ali. En daarvoor waren er ook uh, ongeregeldheden. Dus ik voelde het wel dat er iets zou komen. Oh. Uh, donderdag de 13, 13 januari uh, heb ik contact gehad met name met mijn zoon en de bedrijfsleiding. Van ja, wat gaan we doen? Want de dag daarop is het vrijdag. En het is bekend in de Arabische wereld dat uh, na de moskee... Dan, uh, dan gaat het vaak gebeuren. Zoals gisteren ook in, uh, in Egypte. Toen ja. hebben wij besloten om uh, de vrijdag en de zaterdag te sluiten. Nou ja, en toen is het ook enorm tekeer gegaan. Ja. Net als resultaat dat... Uh, tekeer Ga maar uh, vertellen even, wat gebeurt er? Wat ziet u? Wat... wat... Doen um, eigen mensen daar mee? Uh, u heeft nee, duizend werknemers, nil. zegt u. Nee, in tegen nil. Het speelde zich uh, niet zozeer aan de kust. Dus Tunesië en uh, het binnenland, daar was het heel erg. Aan de kust, waar dus veel werkgelegenheid is, daar speelde het niet zo. Dus de armoede in het binnenland is bepalend voor de, de revolutie? Dat is ook bepalend geweest. Ja. Daar is het ook begonnen. Uh -huh. En um, ja, op een gegeven moment was het dat iedereen moest meedoen. Uh, maar zelf in het gebied, uh, of in de plaats waar wij zitten, Jamel... daar is eigenlijk uh, niets gebeurd. Dus Mensen persoonlijk hebben wel. persoonlijk heeft u er niks van meegekregen? Uh, nou, in die zin dat uh, de eigen bevolking beschermde wel hun, hun, uh, hun eigen woning... maar ook onze eigen bedrijven. Mensen hebben gewoon... Uh, onze eigen werknemers die hebben uh, mijn bedrijf beschermd. En wat denkt u nou bij uzelf? Nou, dat is ook knap vervelend, want uh, die politiechef... ach, die stopten we af en toe eens wat toe en hadden we geen gezeur. We moeten maar kijken wie er nu komt. Want dat is neem ik aan een van de dingen waar u concreet mee te maken gaat krijgen. Nou, misschien moet ik dat even uitleggen. Um, Tunesië, om daar uh, business te doen, heb je de offshore. En je hebt de binnenlandse van? markt. De offshore wil zeggen dat je, je importeert je goederen... Je doet de fabrikatie, de productie. Uh -huh. En dan stuurt je weer naar Europa of naar Amerika. Ja, of, het uh, dat is een export, dat is offshore. En wij hebben dus nooit last gehad van uh, de familie. De, de familie die heeft het over de, de Benhalis ja, en de, en de, de vrouw van die. Ja, daar uh, hebben we nooit last van gehad. Want dat waren de... de corrupte typjes die overal een vinger in de pap hadden... en die zeiden, jij mag ja. hier wel zaken doen, maar daar moet je even zo van schuiven. Ja, dan, uh, daar heeft u nooit iets mee te nee, maken gehad? Nee, nooit. Ja, Het hele leven is toch daar vergeven van... Ik bedoel, als je een bonnetje moet betalen... Moet je, staan ze al van, nou, u kunt het hier ook afkopen. Nee. Nee, eerlijk, ik, uh, ik zit daar dertig uh, jaar en uh, ik heb daar tien jaar gewoond. Uh, ik heb dat nooit meegemaakt. Maakt het voor u uit dat, waren ze goed voor het bedrijfsleven, het vorige bewind? Ja, Vertel maar het is, goed voor hem. Ja. Hoe, hoe ging om. het? Nou, het, die wet, de belangrijke wet, Loi 62, de wet 72, die heeft ervoor gezorgd dat, er, dat het aantrekkelijk werd om te investeren in Tunesië. En dat is al vanaf 72, ja. in de tijd van Bourguiba. Maar wat, wat, wat maakt het aantrekkelijk? Wat staat er in die wet? Daar staat in die wet dat uh, wij kunnen in Tunesië een uh, onderneming vestigen. En uh, heel snel. Je bent eigenaar zelf. Je bent niet verplicht om uh, een meerderheidsbelang... van een Tunesier uh, in je bedrijf uh, te hebben. Dus je bent eigen baas, letterlijk. Autonoom, ja. En uh, daar kan je dus je bedrijf op zetten... Je kan functioneren. Het voordeel is dat je, uh, je hebt geen winstbelasting, dus uh, vennootschapsbelasting. Hoef je niet te betalen. Nee. Nou, dat doe je dan mooi. Want het, dus het, eigenlijk het enige wat je doet is daar mensen in uh, ja. huren. En, ja. en, daar, is die, hoop, begrepen, en daar is de regering ja. uh, hartstikke blij mee. Ik begreep dat u voor een 48-uurige werkweek ongeveer 180 euro betaalt. Uh, ja, maar dat gaat dan 14 keer. Want ze hebben dan ook een dertiende maand, maand. Per maand. Ja, ja nou. per maand, ja. maand. Dat is wel uh, heel weinig, hè? want er zijn best aardig opgeleide mensen nog. En, en... Ja, maar het, het, je moet het zien dat wij krijgen natuurlijk ook relatief weinig voor. De confectie die wij doen. Waarom? Dat is de marktwerking. Je hebt, uh... Zijn ze daar duurder in China? Mm... Weet ik niet. In China. Dat, dat, dat zult u uh... toch wel uitgezocht hebben? Nee, want ik ben daar gevestigd. En uh, wij hebben in al die jaren hebben wij meegemaakt dat op een gegeven moment was het uh, Oost-Europa, daar gingen ze ja, ja. heen. En daarna was het ver weg uh, Maar u dacht, Tunesië is dat, dat is maar het lekker... Tunesië is geografisch gewoon een fantastische ligging voor de textiel. Je hebt snel je spullen weer terug. Ja, als je naar China gaat, dan mag je rekenen... 12 tot 20 ja. weken ja. omloopsnelheid. Bent u, bent u nou bang dat na aanleiding van wat er nou gebeurd is... zo'n regimeverandering, ja. dat u wel eens andere salarissen zou moeten gaan betalen? Ja, dat zal gaan gebeuren. Die druk zal er zeker zijn. Ja. Ja, ondanks dat er een... Uh, een, een, een overeenkomst is van elk drie jaar uh, wordt het besproken met de vakbonden. Ja, maar dat uh, gaat nu meer ja, wel afwachten. Daar, dat is natuurlijk een van de redenen dat er een opstand is gekomen. Uh, ja. ja. ja. Maar hoe bereidt u zich daarvoor? Nou ja, wat wij. Uh, uh, er zijn dus de afspraken over de uh, salarissen, die, die staan er nog wettelijk. Mm -hmm. uh, mensen kunnen wel meer willen, zullen misschien dat ook vragen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan moeten we kijken hoe wij dat, of er ruimte is of oh. niet. Of het reëel is of het niet reëel is. Uh -huh. uh, het is... Uh, de toekomst zal het leren. Ja. Ja. Nee, ja, goed, ze hebben Ali ook weggekregen. Dus ik bedoel, als ze met u niet akkoord gaan... krijgen ze niet weg, hoor. <laughs> nee? <laughs> nee maar... Waarom niet? Ik zit er al dertig jaar Nou, U dat blijft is lekker de... zitten. Ja, de motivatie van, uh, van de mensen zelf in Tunesië is gewoon heel groot. Ja. En ook de bewustwording uh, van dat wij daar een werkgelegenheid. vergeet niet dat het textiel geeft ongeveer 250.000 mensen werk. Ja. Ja, maar hebben zij het gevoel van dat ze toch een beetje worden uitgebuit... daarvoor dat salaris? Of zijn nee, ze ontzettend dat blij is... dat ze werk hebben? Hoe, hoe, hoe, hoe kijken ze tegen u aan als, als werkgever? Um, met respect, maar wederzijds. En uh, Dat uitbuitingsverhaal, dat is er gewoon niet... De, dat zijn de salarissen daar. Ja, en dat mensen zijn, zijn altijd, ook onder het oude regime, zijn gewoon heel beschermd. Er waren vakbonden, die zijn er nog steeds uiteraard. Uh, er zijn controles. Er zijn, uh, uh, vroeger was het zo dat vanaf 12, tegenwoordig uh, mag je mensen in dienst nemen vanaf hun 16e jaar. En er is een enorme sociale controle ook daarop. Uh -huh. Het uitbuiten, dan denk je aan, aan, aan een sweat, uh, hok waar, uh, Sweatshops, ja. ja, waar, waar mensen op, op matrassen slapen en zo. Nou, dat en omdat u dat. goed voor uw mensen zorgt, bent u ja. eigenlijk ook nooit in de problemen gekomen dat u mensen af moest kopen... om bijvoorbeeld gewoon een oogje dicht te doen dat u zich niet aan de verordening houdt? Nooit. Aha. Nee. Nee. Zou u bedrijven willen aanraden om daar nu of straks uh, zaken te gaan doen of te investeren in nou, dat land? Ik, ik denk dat daar... Uh, Enorme mogelijkheden liggen. Waar, op uh, welke gebieden? Noemen ze? Dus textiel is al wat? Textiel, maar dat is, die, die weg die is al betreed. En dan heb je, ik denk, een agrarische sector. Dat daarin de visserij. Uh, eigenlijk de hele industrie is daar uh, geschikt voor. Mensen hoogopgeleid. Uh, ze staan er voor open. Ze staan er allemaal voor okay. open, ja. Dank nou, wel. Veel succes met uw bedrijf in Tunesië. U, u hoort dus Wim Strik van het textielbedrijf Evettema... En uh, ja, ja. wij komen uh, daar weer terug. Hè? Precies, het is uh, Fashion Week in Amsterdam. En na het nieuws gaan we daar verder over praten. Tot zometeen met Monique Collignon en modeticoon Roland Kaan. Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden...